In december begon in China een groot proces rond omkoping en gokschandalen in het voetbal. 60 spelers, coaches, bestuurders en scheidsrechters werden verdacht van onder meer het aannemen van steekpenningen en het beïnvloeden van wedstrijden. Het weer, veel bewolking en vooral vanochtend wat regen of motregen, vanmiddag droger en in het westen wat zon, wordt ongeveer 7 graden. Dit was het. En Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Bunschoten, 6 kilometer. En op de A8 naar Amsterdam tussen Krommenie en Knoopend Koenplein, 7. A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 7 kilometer. De linkerrijshoek is daar dicht door een kapotte auto. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 5. A12 naar Den Haag tussen Blijswijk en Den Haag-Bezuidenhout, 12 kilometer.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 The Frankie Miller, Darlin, kennen we ook wel als uh, Willem van Moutheming Niel. Maar goed, aangeschoven is Gert Tonen, wethouder onder andere Financiën. Welkom Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en we willen graag vandaag met je praten over uh, schuld, hulpverlening En dan in tweede instantie is over uh, erfpacht... Wat, wat dat nou betekent, wat dat nou is in, in Zandvoort. En er is een uh, onderhandeling gaande met bewoners van de Middenboulevard. Maar goed, daar komen we straks wel op. Oké. Okay. Uh, schuldhulpverlening, Het eerste. Ja. Uh, wat is dat? Nou, <laughs> ja, er zijn uh, nogal wat mensen in, uh, in de wereld en dus ook in Nederland. En daarom ook in Zandvoort die. Uh... Het zij door eigen toedoen, het zij doordat ze gewoon in financiële problemen zijn gekomen. Uh, doordat ze hun werk zijn kwijtgeraakt of wat dan ook. Die daardoor uh, rekeningen niet meer kunnen betalen. En. Uh, daar willen we in proberen of we die mensen daarbij kunnen helpen. Soms zijn mensen die om wat voor omstandigheden dan ook kan, verslaving zijn of wat... ...en, en die, die, die daardoor hun, hun, hun uh, huishoudboekje ja. niet goed op orde hebben, niet zo goed met geld om kunnen gaan... ...niet precies weten wat ze ermee moeten doen en zo. Nou, en dat, uh, die mensen die hebben dus bijvoorbeeld kans op, uh, op een huisuitzetting... Uh, ...of afgesneden worden van uh, energievoorzieningen. Ja. Nou is dat tegenwoordig gelukkig een stuk moeilijker, want dat kan niet zomaar meer. Uh, maar die mensen moeten toch op een of andere manier geholpen worden. En er moet geprobeerd worden om die mensen weer in een uh, zodanige situatie te brengen dat ze wel weer goed voor zichzelf kunnen zorgen ja. wat is de rol want er zijn allerlei instanties die daarbij kunnen helpen maar wat is de rol van de gemeente daarin? de gemeente, eigenlijk moet ik zeggen de Zuid-Kennemlandse gemeente hebben gezamenlijk daar afspraken over gemaakt en ik zag dat jullie eerst bij Haarlem hadden aangeklopt bij die afdeling van wat is nou het beleid maar dat beleid maken wij maar in Haarlem zit het bureau Schuldhulpverlening wat namens de Zuid-Kennemlandse gemeente dat doet en dat is dan onderweg bij de gemeente Haarlem en uh, ja, wat, het nou uh, wat het nou eigenlijk inhoudt is dat er uh, in principe proberen we eigenlijk uh, mensen ook door middel van informatie te verstrekken regelmatig, hè, ook mensen die in de bijstand zitten die krijgen daar regelmatig informatie over in principe proberen we eigenlijk mensen voordat ze echt in de problemen komen uh, vertrouwd te maken met uh, hoe nou om te gaan met hun financiën er zijn cursussen voor uh, is daar Nibud uh, een van de uh, Nibud is zo'n instituut waar, uh, waar wij hebben dus zelf of ook in uh, het context de, de maatschappelijk werk is, die onder andere Zandvoort zit die geeft in pluspunt cursus ik heb uh, vorig jaar september geloof ik ergens in die tijd heb je nog aan een aantal mensen uh, een, uh, een oorkonde mogen uitreiken die die cursus met goed gevolg uh, hebben uh, gedaan uh, dus we proberen die mensen eigenlijk zeg maar van zeggen: dus ga nou ...als je problemen hebt met je, met je financiën... ...en je weet niet precies hoe je het moet doen... ...je hebt moeite met je huishoudboekje... Uh, ...want heel simpel is het eigenlijk van... Uh, ...ik heb 500, dan kan ik kan geen 600 uitgeven... Ja. Nou ...en daar wordt er naar gekeken... ...hoe doe je dat nou... ...en hoe, hoe, hoe maak je nou je huishoudboekje... ...dat wordt echt heel... Uh, ...misschien bij de schools, maar van... ...op maandag dit, op dinsdag dat, op woensdag dat... ...op die dagen heb je dat beschikbaar... Nou. ...en zo hou rekening met je vaste lasten... ...dat soort zaken... Nou ...dat is een cursus die vooraf gegeven wordt... Ja. En uh, wij proberen altijd uh, vanuit de gemeente ook mensen uh, van tevoren eigenlijk altijd zeggen van joh, let op mensen die vanuit werk na een heel korte WW, want dat is tegenwoordig zo, die WW wordt steeds korter... ...in de bijstand komt en dus een vrij grote uh, inkomensval maakt. Ja. Uh, dan wordt er gelijk altijd gezegd, van, joh, wel in de gaten. Je, je, je had uh, zeg maar 1700 euro, je hebt nu maar 1300 euro, ik noem maar een dwarsraad. Ja. Dat is 400 verschil, hou daar rekening mee, want je kunt er 400 minder uitgeven. Ja. Nou, en, en, en, maar er zijn natuurlijk ook mensen die... Uh, die al lang in de problemen zitten, die dat ook negeren, of die wij niet kennen omdat ze geen bijstand hebben, maar wel problemen. En daar komen wij op een gegeven moment ook achter door dat een woningbouwvereniging zegt van, luister, ik heb grote huurachterstand van die en die mensen. Of dat we andere signalen krijgen. En dan proberen we die mensen te benaderen en door te verwijzen naar schuldhulpverlening in Arnhem. Om, om, en dan gaat het er echt om om uh, hun schulden weg te werken en, uh, en tegelijkertijd ook weer te leren hoe om te gaan met ja. uh, je zegt uh, is dat de sociale dienst van de gemeente Zandvoort ja. die zich daarmee bezig gaat in principe wel ja, ja. ja. zit daar kennis en ervaring om uh, te herkennen en, en door te verwijzen ja vooral, vooral. kijk wij hebben, wij hebben uh, sinds, uh, sinds een paar jaar sinds twee jaar ongeveer nee niet nee, nee, ook uh, sinds, sinds een jaar hebben wij zeg maar, die, die, die, die, die afdeling gekanteld? Dus dat betekent dat, er, dat we anders zijn gaan werken. Veel meer vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken. En met een integrale benadering. En een integrale benadering houdt in dat als iemand bij ons komt voor bijstand, ja. we ook kijken naar als andere situaties. Hoe ziet hij met zijn huur? Heeft hij schulden? Uh, uh, zit er verslaving? Uh, zijn er andere dingen die bijvoorbeeld in een gezin spelen? En wat dan ook. Dus er wordt naar alle aspecten van mensen gekeken... waar wij eventueel mee te maken zouden kunnen hebben... of zouden kunnen krijgen. Dan, uh, dat betekent dat vanuit de gemeente er iemand moet zijn... die een vrij intensief contact heeft met die cliënt, zo het noemt. Uh, ja, maar dat, dat is ook zo. En wij, hebben, wij hebben een aantal... Uh, Klantmanagers noemen we dat. En die klantmanagers die hebben hun eigen klantenbestand. En ze hebben er tussen de 70 en de 100 ieder. En die volgen ze intensief. En die hebben daar intensief contact mee. Ja dat klopt. Ja. Zij analyseren de situatie en, en zijn ook een soort consultant om door te verwijzen. Ja. ja. En dat gaat dan naar Haarlem toe? Wij, ja, want de schuldhulpverlening zelf wordt, uh, wordt uh, gezamenlijk geregeld vanuit Haarlem. En dan komen, als mensen daar komen, dan wordt er uh, met ze gesproken. Dan wordt er gekeken wat voor schulden zijn er. Dan wordt er contact opgenomen met de schuldeisers. En dan wordt er gekeken of er, of er uh, in bemiddeld kan worden uh, in een aflossingssysteem. Uh, hoe, en hoe dat dan gaat. En, en of van die schuld er wat kwijtgeschulden zou ja. kunnen worden. Uh, en dat, uh, nou ja, en, maar dan ook met de verplichting om ja. cursussen te volgen. Hè? Want, uh, want het is niet zo van eenrichtingsverkeer en we gaan, uh, uh, we gaan voor u de dingen oplossen. Uh, want ze moeten het uiteindelijk ja. aan het eind van de streep moeten ze het zelf oplossen. Ja. En de gemeentelijke consulent houdt dan de vinger aan de pols over de voortgang? De voortgang wordt uh, door, door Harem gerapporteerd aan, uh, aan de consulent. Aan de consulent in Zandvoort, ja. ja. ja. Oké. Okay. Is daar, en dan praat ik even, spreek ik de wethouder Financiën aan, is hier geld voor gemeente Zandvoort uh, bij betrokken? Nee, uh, er is geen geld van de gemeente Zandvoort, wij gaan dus, niet, uh, wij gaan dus geen schulden betalen. Dat bedoel ik? Uh... Nee, nee wat, wij, wat wij dus wel doen is, uh, en dat staan ook weer in samenspraak met, uh, met de cliënt, met de klant, uh, als we ze schulden hebben, dan kunnen we afspreken... U krijgt zoveel bijstand van ons. Ja. Um, nou, Zeg maar dat er afgesproken is dat er 50 euro per maand... Naar die instantie gaat, 50 naar die, 50 naar die. Ja. Nou, Dat betekent dan dat dat eigenlijk uh, ingehouden wordt op de uitkering... Ja. En dat dat dan uh, doorgesluist wordt naar degene die daar recht op hebben. Okay. Daarnaast hebben we natuurlijk nog een andere. En dat is uh, de... ...wet schuldsanering natuurlijke personen. Ja. En die wet die houdt eigenlijk in dat als je er niet uitkomt... ...bijvoorbeeld met, de schuld, met schuldeisers... ...dat je dan de gang naar de rechter maakt. Dus dan vraag je eerst aan om toegelaten te worden... ...tot de wet uh, schuldsanering natuurlijke personen. En, um, en dan ga je naar de rechter... ...en dan gaat de rechter kijken van wat is er aan de hand. Uh, die kijkt naar wat zijn de middelen die, uh, die uh, beschikbaar zijn... Um, wat vind ik redelijk en billijk de rechter dan, hè nee, niet ik, de, de rechter, wat vindt hij redelijk en billig uh, dat er betaald wordt en die geeft dan een, uh, die, die doet dan een bindende uitspraak dus als schuldeisers op een gegeven moment zeggen nee, ik wil mijn 5000 euro hebben uh, en een andere schuldeisers zegt ja, en ik wil die 4000 hebben nou, komt er niet uit dan komt die rechter, die zegt op een moment, ja, dat kan allemaal niet dat kan, dat kan de persoon niet betalen anders komt hij er nooit meer uit ja. um, en die zegt dan van nou Schuldijzer A krijgt bedrag X verspreid over zoveel betalingen. Ja. En Schuldijzer B krijgt bedrag I over zoveel uh, periodes beta te betalen. En dat legt hij dan ook op aan de schuldenaar. Dus degene die de schulden gemaakt heeft. Okay. En dat en te, dit is dan ter finale kwijting. Dus Schuldijzer ja, ja, ja, ja. heeft dan daarna geen recht meer op... Uh, Stel dat hij dat, dat 5000 zou krijgen en uiteindelijk maar 2500 krijgt. Kan hij later niet zeggen van nou, nou krijg ik nog 2500. Ja. ja. Oké, okay, ga ik weer even naar de wethouder Sociale Zaken. Ja. Dan uh, is dat afgehandeld. Uh, de zaak is op de rail. Wordt er dan nog nazorg verleend ook? Oftewel begeleiding van of het allemaal goed gaat in de toekomst. Ja, want uh, kijk... De, de, de, de klantmanagers blijven natuurlijk gewoon de cliënten volgen. Ja, dat bedoel ik. En die hebben regelmatig contact met, uh, met hun cliënten. Dus die gaan kijken van, nou, hoe gaat het nu? En, uh, die, en, en die hebben, juist als iemand in zo'n situatie uh, is geweest, of nog zit, maar vooral ook als hij is geweest, dan gaan ze natuurlijk wel kijken van, doet hij het nu wel goed? Oké, okay, ja. want, want, dat bedoel ik, ja. Ja, want anders, want anders staan we over twee jaar weer voor hetzelfde geval. Ja, ja, ja. en, en, en dan kun je ook veel sneller ingrijpen. Op het moment dat je weet van, nou, dat is toen fout gegaan. Ja. Dan dus van, nou, God, hoe zit het nu met je huishoudboekje? Ja. ja. Dan kom ik even een beetje ter afronding van dit onderwerp. Uh, van dit gesprek. Hoe is dat in Zand? Want we praten in algemeenheden. Ja. Is die behoefte er inderdaad aan al dit soort steun? Uh, ja, ja, ja, ja. ja, helaas wel. Ja. Helaas wel. Het is een beetje stille armoede misschien, uh, waar we in dit dorp eigenlijk niet over praten. Nou, kijk, uh, als ik kijk, uh, ik, ik, ik, ik ga geen aantal aan dingen noemen, nee, maar, nee, ik, maar als je kijkt naar het gebruik wat gemaakt moet, moet worden, helaas, van de voedselbank. Ja, dat is een indicatie. Uh, dat is al een indicatie natuurlijk. Hè. En, uh, maar we maar, maar er zijn natuurlijk toch behoorlijk wat gevallen ook in Zandvoort die uh, op een of andere wijze hun huishoudboekje zelf niet op orde kunnen houden en echt hulp daarbij nodig hebben. Okay. En dat zijn, er, dat zijn er nogal wat, ja. ja dus je hebt het raadhuis wel genoeg te doen aan, aan die tak. Jazeker, ja. ja. Okay, goed. Voor we naar het volgende onderwerp overgaan, even een muziekje draaien dit even laten bezinken. We gaan okay. het uh, mes erin zetten, Mac the Knife. Big man, there goes Mac the Knife. A so jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat. Somebody oozing like someone sneaking around the corner is there someone back tonight from a tugboat by the river i see my bags Just for the wait, dear. Bet you MacHeath's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear. After drawing out his cash, and MacHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdre, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right dear Now that Maggie, back in town. Take it, Satch. ...met de klassieker, Mac the Knife. Nog steeds uh, aangeschoven is Gert Tonen... ...wethouder Financiën, Sociale Zaken en wat nog meer Gert? ja nee, dat ze allemaal opgenomen. Dan is het programma afgelopen. <laughs> okay. nou, ik doe ook nog... Uh, ik help bij de kinderkunstlijn. Maar dat valt ook onder jou. hè? Dat valt ook zo... onder mij. Dat is zo ja. leuk. Ja. Ja. ja, ik zag ze vrij. Gisterenmorgen... Ja, gisterenmorgen ja. zag ze weer allemaal voorbij ja. schuiven. Braan. En... Echt. En dat is ja. elke keer weer... Elke school is weer anders. Ja. Dus dan... Elke keer is het weer een hele andere beleving. Maar als je die kinderen daar dat schilderij ziet maken... Echt... Ik word daar altijd zo blij van. Ja. Nou, ik had het er gisteren toevallig over in het... Uh, overleg wat ik heb met, uh, met bovenschoolse directies van, uh, van uh, basisonderwijs. en zei ik ook, ja ik, zei, ja, ik ga wel eens kijken, niet dat ik het uit de deur plak, maar de eerste keer ja. was ik er ook weer. En, en als je dan die blije en die vrolijke gezichten ziet ja. en, die, en, en, en, en die tong tussen de tanden waarmee ze ja. zitten te ja. werken. Ja. Prachtig. Ja. Prachtig. Dat dus is wel uh, een ander onderwerp. Waar Hilly aan werkt. Ja, Marianne de Bel. Marianne de Bel. Ja, okay. en, en, en, en loopt ook. Dus ik dus ook. Wij ja, ja, doen het al ook. vrijwillig. Oh, en, uh, ja. en nog twee, Aaltje Vink. Ja. En die uh, okay. doen het vrijwillig. Want het is best nog wel. Want je, ze, ze krijgen verf. Uh, ze hebben de doekjes. Je moet er echt best wel heel veel voor doen. En daarna ja. die Travelsboenen. Want ze zijn. Maar echt het enthousiasme waar die kinderen mee bezig, ja. bezig zijn. Oh, zo leuk. Juist ja, ja. heel leuk. Ja. Goed. Uh, maar daar zien nog... we het niet over. Nemen. Nee, we gaan nog even terug. Uh, het verschijnsel Erfpacht, ja. Gert. Ik, ik weet bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam kun je als je een huis koopt... Ik praat even over de private ja. sector. Uh, kun je nooit de grond erbij kopen. Kan alleen maar in Erfpacht. In. Dat is beleid van de gemeente Amsterdam. Uh, in Zandvoort is het wat anders. De, op sommige gebieden kun je grond bij je huis kopen. Maar in andere gebieden, en dan praat ik heel eventjes... Dat kwam naar voren bij de middenboulevard. Ja. Moet je dat in erfpacht nemen? Wat, wat is erfpacht? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, uh, ja, even, even rechtstreeks. Moet je dat in erfpacht nemen? Ik, uh, het is ontstaan uh, bij de wederopbouw van, uh, van, van Zandvoort. Ja, de vraag is waarom eigenlijk? Uh, nou, waarom? Omdat de mensen onvoldoende geld hadden om uh, en grond te kopen en een flat te bouwen of een woning te bouwen. Ja. Dus er is even, nou, we gaan die grond in erfpacht uitgeven. Is, is dat, dus dat de reden dan? waarom specifiek de middenboulevard dat is? Ja, dat want dat is, dat is het wederopbouwgebied. Ja. ja. Um, en uh, nou, erfpracht is erfpacht dus in feite dat men het uh, gebruik krijgt van grond. En dat heet dan plechtstatig. Als ware men de rechtmatige eigenaar. Ja. Oftewel, je mag het gebruiken als zijnde eigenaar. Maar het is een lijn van de gemeente. Dus je kunt je appartement gewoon verkopen. Want anders zou dat niet kunnen. zou Je appartement niet kunnen verkopen. Je kunt je appartement gewoon verkopen. Want je mag handelen als zou die grond van jou zijn. Dus je kan dat erfrecht ook overdoen. Uh, kun je over, Ja, klopt. En uh, daar hoeven wij geen toestemming voor te geven. Men kan gewoon dat verkopen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, huur op strand. Strandpaviljoens. Ja. Die, moet, die moeten als ze de, hun strandpavioen willen overdoen eh, moeten zij dragen ze iemand voor en daar moeten wij goedkeuring aan verlenen dat is bij erfpacht dus niet als meneer Jansen aan meneer Pietersen wil verkopen kan hij zo verkopen, daar hebben wij niks mee te maken ja. maar, maar in feite is het dus grond van de gemeente en dus van de gemeenschap ja, uh, huur ik of pacht ik dat uh, voor een bepaalde periode uh, uh, wat er nu is uh, en daarom gaat het ook aflopen was een erfpacht van 50 jaar wauw en uh, waar wij, uh, nu, wat wij in voorbereiding hebben, de aanbiedingen die wij gedaan hebben, is nu een voortdurende erfpacht. Dat betekent dat het niet na 50 jaar stopt, het loopt gewoon door. Ja. Alleen we gaan wel tussentijds telkens we het herzien. Dat, geeft, en dat, is, uh, dat, dat hebben we gedaan om de mensen toch meer rechtszekerheid te geven. Ja. Wat heel vervelend is, naarmate je dichter bij die eindstreep komt. Ja. En, uh, en, en jij wil verkopen en een ander wil kopen, maar die ander moet daar dus een hypotheek voor krijgen. Dan zegt die bank op een gegeven moment, ja nee, maar die erfpacht loopt over drie jaar af. Ja. En ik weet niet wat de gemeente gaat doen, dus ik ga niet zo een hypotheek verstrekken. Nou, de, de mensen komen dan op een gegeven moment in financiële problemen. Uh, en daarom heb ik gezegd van, nou laten we daar nou voortdurend de erfpacht van maken. Of, en dat is een andere, of men koopt de grond. Ja. He, want uh, wij hebben in de tijd ik heb zelf in de tijd nog een amendement ingediend uh, in 2005, waarin staat dat we vinden dat de mensen, indien men dat wil de grond ook kan kopen maar het betekent wel dat ze het allemaal moeten kopen ja, ik wou zeggen, het kan niet de een erfpacht de andere koop nee, nee, dat kan niet, nee het gebouw staat nog eenmaal op het stukje grond precies, uh, En flatgebouw praat je dan in dat ja, geval over ja. uh, dat moet allemaal gelijk zijn ja, en wij hebben, kijk, uh, het was in uh, het verleden ook een instrument uh, erfacht. En, en Amsterdam Rotterdam zijn meer plaatsen waar, waar Zijgerwacht wat hebben leiden Den Haag. Uh, maar het is in het begin eigenlijk uh, een instrument geweest om uh, te kunnen sturen. Mm -hmm. He, dus uh, nog, nog, nog grip houden op wat er gebeurt in dat gebied. Uh, maar dat is helemaal niet meer nodig. Want we hebben gewoon de wetruimtelijke ordening. We hebben bestemmingsplannen en noem dat soort zaken maar op. En daarmee kun je meer dan voldoende sturen en grip houden op uh, datgene wat er in ruimtelijke ordening gebeurt in die uh, gemeente. Uh, vandaar dat ik toen ook heb gezegd... Van nou, luister, als die mensen het willen kopen... Uh, wij hebben het als instrument niet meer nodig... om te sturen, dan mogen ze het van ons ook verkopen'. En dat heeft de Raad zo vastgesteld. Dus wij doen dan ook een aanbieding... voor koop of erfpacht. Maar het instrument erfpacht is... Uh, ja, het is, we hebben het bij meer dingen, hè. we hebben het ook uh, in zakelijke zin bij het circuit, bij Open Golf, zandvoort bij Maneges, uh, noem maar op. Dat is grond waar de gemeente vinger in de pap wil houden? Ja, ja. in feite. De... Ja, dus zoals het gebied is natuurlijk, uh, en, en, en Open Golf is natuurlijk tegen en, en in natuurgebied. En daar, uh, ja, daar willen we A, vinger in de pap houden en B. Uh, ja, nou, ik kan niet onder zo op banken steken. Het levert ook geld op. Ja, natuurlijk. Dat, dat moet het ook. En als ik het in één keer verkoop, dan, uh, ja. dan heb ja. ik in één keer een hoop geld. Maar dat is anders dan wanneer ja, ja. ik elk jaar gewoon... Nou, ja, je, je kan je het voorstellen... De zekerheid die steeds binnenkomt. Ja. Je kan je voorstellen dat er een moment komt dat het circuit uh, ander gebruikt wordt. Dat het circuit verdwijnt. Nee, en dan wil je als gemeente aan kunnen sturen wat er gebeurt. Nou, tuurlijk, dat kan een keer ja, gebeuren. Waarom niet? Ja, nou, nee, kijk, niet nu, maar misschien over twintig jaar Nee, dan reizen ze elektrisch. Of dan zweven ze over de baan of zo. En de die blijft nog even. Ja, ja, nou, nou, ja. ja dat, dat houden we gewoon hoor. Dat is zo. Uh, kun je je voorstellen, dat, of, of, of moet ik me voorstellen dat... Uh, je zegt, ja, ik, we moeten, iedereen moet hetzelfde willen. Of er of koop. Ja. Uh, dat dat per flatgebouw, per pand kan verschillen. Dat ja, het kan best zijn dat. Van Venemaplein flat een, ja. een andere overeenkomst heeft dan. Favosjeplein. Uh, ja, maar dit is ook al, dit is ook al gebeurd. Hè? Als je kijkt het, okay. schui, het Schuitergat bijvoorbeeld, was oorspronkelijk ook erfpacht. Maar daar heeft men. Uh, er was zo'n een een overgangsperiode van, ik geloof, tien jaar. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. En dan konden ze binnen zoveel jaar konden ze besluiten of ze de grond wilden kopen. Ja of nee? Die hebben we gekocht. Oké. Okay. Dus dat mag, het, het geldt niet voor het hele middenboulevardgebied? Nee, nee, nee. nee. Nee, nee, nee. Als, per als er, eenheid. Als een vervelende maatst zegt, wij willen erfpacht. En bouwers, bij bouwers zeggen ze, nee, wij willen koop. Dat kan. Nou, dan gaan Ja, want het zijn twee verschillende erfpachtcontracten die we hebben. Uh, jij als wethouder uh, financiën bent le uh, leidend in, in dit hele proces? Nee, oh, nee, nee. nee Waarom nee? Nee, nee. Nee, ben ik leidend? Uh, ja, met een lange eind misschien. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat dan hebben we vastgesteld. <lacht> <lacht> nee, maar dat, uh, nee, dat, dat doe ik samen met, uh, met Belinda Geuransson. Uh, ah, okay. Ik ben dan wel... Uh, het zit in mijn portefeuille erfpacht. Ja, en wij doen die ja. onderhandelingen samen. Ja. En die besprekingen. En, uh, en, en, want we zitten natuurlijk ook met, uh, met erfpachtdingen... waarvan we denken dat die straks moeten verdwijnen. Zoals, uh, uh, en zo staat het ook in, uh, in, in, in het bestemmingsplan. Dus ik zeg niks nee, nieuws. Die passage die daar loopt langs de Engelbertstraat... Ja. Nou, dat gaat verdwijnen. Ja. Nou, de, dat heet dan heel mooi dat te amoveren panden... oftewel de te slopen panden. Daar is nu nog erfpacht... Ja. Uh, maar daar komen dus die gaan we geen nieuwe erfpacht of koop aanbieden uiteraard, want daar willen we wat anders mee. Ja. Nou en daar zijn weer de Belindersportervuigen en dus wij doen het gezellig samen. Uh, het is altijd aan de gang de onderhandelingen. Ja. Uh, wanneer moet dat ongeveer afgerond zijn? De, uh... De erfpacht van Pelles loopt af uh, op 28 februari 2013. Het okay. zou prettig zijn als we voor die tijd uh, met elkaar uh, overeenstemming hebben. En uh, Venema Flat loopt af in oktober 2014. Met Venema Flat moeten we de onderhandelingen nog starten. En, uh, dat, dat, we hadden al twee keer een datum afgesproken, maar die is uh, door uh, de, de Vereniging van Eigenaren uh, gevraagd om dat uh, weer te verzetten. En als ik me niet vergis, gaan we er volgende week gaan we daar, uh, over praten voor het eerst. En met, uh, met bouwenspillers, daar we, werken we met werkgroepen. Die gaan nu verslag uitbrengen. Heb ik, volgende week hebben we daar een bespreking mee. Bestuurlijke zin. Dan gaan we kijken van wat heeft dat nu door opgeleverd. En wat moeten we allemaal nog gaan doen. We zullen nog wel wat besprekingen ja. volgen. Ja. Uh, ik weet precies, niet precies de bedragen meer. Maar ik heb een paar jaar geleden met wat meer in verdiept En toen, wist, toen was mij opgevallen dat de erfpachtbedragen nogal laag waren. Dat klopt. En dat is al best wel een behoorlijk gat. Tussen zitten met wat er nu betaald moet gaan worden. De, ja. de hoogte van de bedragen vind ja. ik niet zo interessant. Maar uh, is er een extra moeilijkheid bij de onderhandelingen? Of nee, realiseert nee, nee. men zich dat ze ja. voor een dubbeltje op de eerste rij hebben gezeten? Men realiseert zich heel goed dat het nu 2012 is en 1961. In de tijd is er een uh, erfpacht afgesproken die, uh, uh, die niet geïndexeerd werd. Nee. Dus. Uh, een gulden van toen is... Wat uh, zal het nu nog zijn? 50 cent. <laughs> Hoeveel? Nee. Nou, misschien 5 cent. 5 ja. cent. Uh, maar, maar, maar, men heeft dat toen zo afgesproken. Ja. En, um, ja, en men realiseert zich heel goed... dat dat, uh, dat, dat nu veel meer... maar dus het zou moeten zijn. dat men. Dat realisme is er. Dat realisme is er zeker. Ja hoor. het gaat er alleen om. van Wat zijn nou die waardebepalingen? Hoe hoog zijn nou die waardes? En nou, daar, daar... Nou, daar hebben we een heel dispuut over en hoe bereken je dat dan allemaal en dat soort zaken maar het gaat allemaal uh, in, in, de besprekingen gaan, ik ben natuurlijk niet bij al die werkgroepen, maar de besprekingen gaan voor zover ik weet in een vrij goede harmonie, de ja. gesprekken die ik gehad heb in bestuurlijke zin maar in ieder geval gewoon prettige gesprekken en, uh, en ik hoop dat we ook de, kijk, ik ga er wel vanuit dat we uh, en, en, en dat steek zeker ook niet onder van banken dat heb ik in de raad ook gezegd, ik ga er wel vanuit dat we gewoon verschil van mening houden over de waarde, dus van, van, van, van, wat, van de grond, ja en, uh, ...en de waarde van de opstallen... ...want daar gaat het dan eigenlijk ook om. En dat... Uh... En dat zijn beide partijen zijn zich heel goed bewust. Maar we hebben ook van nou, maar laten we in ieder geval kijken waar we tot elkaar kunnen komen, komen we tot elkaar. Waar we niet tot elkaar kunnen komen, gaan we verder voor kijken hoe gaan we dat dan oplossen. Ja. En dat kan op twee manieren. We kunnen zeggen: nou, maar luisteren, uh, we hebben onze eigen taxateur en dat is een taxateur van de VVE. En, uh, nou, en die twee benoemen samen ja. een derde taxateur die een bindend advies geeft. Ja. Dat kan. Het kan ook zijn: dat we zeggen: nou, oké, okay, we gaan naar de rechter en we vragen aan de rechter een uitspraak. Over het algemeen zal een rechter dan hetzelfde doen als wat ik net zei, ja. die zal ook iemand aanwijzen die voor een advies komt. Ja. Nou. En ik heb toevallig net van, uh, pas een uitspraak uit Amsterdam van een geschil dat was over erfpacht. En daar had de rechter drie wijze mannen aangewezen die uh, daar een, uh, een oordeel over moesten vellen. En dat oordeel is ook overgenomen. Ja. Is daarvoor uh, jouw verzoek aan de raad om 194.000 euro extra krediet te krijgen voor dat soort expertise om die kennis in huis te halen? Ja, maar niet, dat is niet alleen voor de erfpacht, maar dat is dus ook om voor, voor de... Voor de uh... Voor de waardebepaling van de, de. waar ik net zei. die, die ja. de amoveren panden. Dus die te slopen panden. Want dat moet ook allemaal getaxeerd worden. er moeten ook gesprekken over gevoerd worden. En dat zijn allemaal individuele gesprekken. Ja. Want kijk. Uh, als ik jouw winkel wil kopen. Heeft, uh, heeft, heeft, de, heeft. de buurman er niks mee te maken. En. Ja. Uh, en de buurman, zijn verhaal. daar ja. heb jij niks mee te maken. Ja, dus dat klopt. zijn allemaal individuele gesprekken. Ja. Nou ja. Dat, dat kost geld. En, en als we. ja, kijk. En, en als we naar de rechter moeten. of er moet nog een. er moet een derde partij, eh, partij aangetrokken worden die een binnen het advies moet geven. Nou, dat kost allemaal geld natuurlijk. Ja. En ik vind, kijk, en ik heb ook gezegd, ik heb liever dat ik wat meer de tijd neem en kwalitatief uh, tot goede uh, afspraken kom, ja. dan haasje, repje en, en, en dan achteraf zeggen met, uh, met spijt moeten zeggen van nou, we hebben het toch eigenlijk niet zo goed gedaan nee. met elkaar. En voor iedereen een aanvaardbare oplossing. Ja, ja want het, kijk, het is dus, daar zitten individuele belanghebbenden aan de ene kant en er is een gemeenschap die ook belang heeft. Ja. ja want het is en blijft gemeentegrond. Ja. En dat is ook ook wat in dat proces in Amsterdam ook naar voren kwam. En daar heeft de rechter ook van gezegd. Ja, daar, daar kan ik me ook wel bij voorstellen. Van ja, het moet wel ook, want het is gemeentegrond, dus moet ook die gemeenschap ten goede komen. Ja, absoluut. Maar daar is ook, bestaat ook daarover, bestaat overigens geen verschil van mening met de met de, met de vve dus, uh, goed uh, nou. Ik denk dat we het wel over het onderwerp genoeg hebben gehoord. Heb jij, uh, ga ik even naar de wethouderfinanciën, al stiekem rekening gehouden met de meerdere inkomsten in de meerjarenplanning? Dat heb ik niet stiekem, dat hebben je al. Dat op. heb je al. <laughs> nee, dat hebben we al uh, heel openbaar gedaan. Vorig jaar bij de behandeling van de begroting hebben we al vanaf, uh, vanaf 2013 rekening gehouden met, met inkomsten. Dat er een verhoging van die inkomsten gaat komen. Ja, en, en uh, die hebben we dus op dit moment nog gezet op erfpacht, maar dat kan ook rente zijn van, of, of weet ik wat... Als het koop is, hè, als men de grond koopt, ja, ja. Nou, dan, uh, dan gaat een deel van dat geld gaan in de exploitatie van, uh, van de gemeente Zandvoort In de reguliere exploitatie, ja. dus in de begroting komt dat te staan. Het is ons een stuk duidelijk geworden. Ik hoop het. Dat er zo speelt, schuldhulpverlening en uh, erfpacht. Bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. Dank je wel. Oké. Okay. Okay. Goed, wij gaan zo meteen verder naar het laatste onderwerp. Maar eerst gaan we nog even naar de, nou, Het is allemaal zo logisch. Naar de logical song van Supertramp. <laughs> Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort. Op ZFM. Je konsument, ja. uh, Aangeschoven is onze laatste gast, de heer uh, Hugo Werpel, Welkom. Jo, jawel. En um, u bent van de uh, Golf and Country Club. Ja, kennen En, uh, en wat, wat, wat bent u daar? Wat uh, stelt u zich Ik zit in uh, de baancommissie uh, voor natuur en faunabeheer. De baancommissie die heeft eigenlijk twee poten. Dus onder de baancommissaris heb je uh, mensen voor het speltechnische gedeelte en één en man voor natuur- en faunabeheer. En um, in die commissie zit dan natuurlijk ook de manager en uh, de hoofdkringkeeper. Um, nou, en, en wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het hele gebeuren binnen de, uh, tot en met de hekken toe van de baan. Het hele terrein. Eh, ja. daar... En het is niet klein? Nee, het is een nee. goede 80 hectare. Ja. 80 hectare? Wow. Ja. Ja. Dus, ja. En we steken zeg maar, als een soort uh, taartpunt he, samen met Boogkanaal. Ja. steken we in het, uh, ja, in het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Uh, dus we zijn eigenlijk helemaal omringd door uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En alleen aan de uh, zuidkant, zuidwestkant, hebben we dus de oude uh, trembaan, het ja. fietspad... Ja, nu... Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal... Uh... Natuur. Natuurgebied, dus met hele strikte regelgeving. Ja. U, u noemt de boogkanaal, waar situeer ik dat? Om, bij Nieuw daar in de, in de Ja, als u op het fietspad richting uh, uh, zeg maar Bentveld gaat, ja. dan krijgt u het wildrooster. Ja. Uh, dus u krijgt een kennenbekhoofd, krijg aan, aan het eind daarvan begint steek je het boogkanaal eigenlijk over. Ja. Het boogkanaal is het kanaal van de Zandvoortslaan tot ja. aan de Blink noordkant uh, richting Blinkertweg. Ja. Ik kan het hier op het yeah. plaatje laten zien. Ja, maar wij kunnen het de radio, op. u gaat het aan ons laten zien. Dat is helemaal leuk, want u heeft heel veel bij u. Ja ik, ja. Nou ja, ja, ik zie het. Nou ja, alleen maar om te laten zien dat ja. het een heel lang proces is. Ja. Want zo'n kapvergunning die komt dan opeens uit de lucht gevallen, voor menig een. Ja. Um, maar het is eigenlijk een, een logisch vervolg van een, een heel lang verhaal. Waar ja. we eigenlijk al een jaar of zeven, acht mee bezig zijn. Ja. En dat is de reden waarom u hier zit. We praten even niet over golf, maar we praten over het natuurbeheer op het ja. terrein. Uh, en u heeft het over een kapvergunning. Wat is er aan de hand? Wat, wat wilt u? Um, nou, wij hebben dus zeg maar, um, los van een, een, een baanplan, ja. hebben wij ook een... Um, een, een, een natuurbeheerplan. Ja. Dat loopt van 2008 tot 2017, dus eigenlijk net zoals het gebruikelijk is voor Natura 2000-gebieden. Dat is een tien plan. En um, uh, wat daar eigenlijk bij ingelopen is, op een gegeven moment, dat is de hele uh, prunus-aanpak. Dus in ja. 2008 is er een soort uh, ja, intensieve verklaring gekomen uh, tussen de PWN, hè, dus voor nationaal Park Zuid-Kennemerland en Waternet en Natuurmonumenten en de Kennemer, om gezamenlijk de prunes aan te pakken. Ja. En als je bij ons eh, hadden we dus vooral aan de Boogkanaalzijde, dus dat is de oostkant zeg maar, eh, daar hadden we gigantische prunes, ook die ook overliep naar het Boogkanaal en die nog steeds ook. Waarom is dat erg? Dat is vogelkers, hè? ook ja. populair in de naam. Ja, Waarom is dat erg? Nou, omdat het een woekeraar is, hè, die ja. eigenlijk geen uh, natuurlijke vijand heeft. Het is, een, een, het is ook een geïmporteerde soort. En um, die eigenlijk alles, alles overwoeken. Ze dragen enorm bes. En um, dat zaait geweldig uit. En daaronder, kun je, daaronder zit eigenlijk geen leven meer. Dus, dat is, dus het is vrij logisch. Vooral ook omdat het eigenlijk door heel um, Zuid-Kennemerland uh, zich zo enorm ja. heeft weten te zetten. Heeft natuurlijk ook mee te maken dat er um, uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, konijnen zo. die zijn natuurlijk eigenlijk uh, zo verdwenen, dat dus alles wat in het kader van uh, stikstof, stikstofdepot uh, zeg maar, zich kon gaan ontwikkelen, dat zich dat extra sterk uh, ontwikkeld heeft en, en, en, en er is dus een algemeen streven om de kustduinen weer grijs, zoveel mogelijk grijs duin te laten worden hè? oorspronkelijk duin. Ja. Nou en dat betekent uh, dat je moet beginnen met die punis aan te pakken want dat was de grootste dooddoener eigenlijk ja. Ja. of boosdoener ja uh, geen natuurlijke vijand, maar ik heb wel eens gehoord dat uh, ook, het, uh, ook schapen wel behoorlijk kunnen opruimen, wat dat betreft. Ja, maar dat is alleen uh, als het uh, jonge lot, de opslag. Ja, ja. Uh, dat is wat we doen, dat, is, uh, dat, hebben, dat hebben wij niet uitgevonden, maar dat is water met destijds mee begonnen. Ja. PWN is daar wat verder in gegaan met een kleine kudde, die dus ook gehoed werd, die ze dus op een ja. plek hielden of die ze inrastelden op een plek. Ja. En eh, het, het werkt dus zo, dat die prunes die, die kun je dus afzagen en met rounddruk behandelen die stoppen, dan blijft die zitten. Of je kunt die met stoppen en al trekken. En dat is in ons geval, hebben we dat gedaan. Omdat we eh, niet kunnen gebruiken dat er overal en ergens stoppen in de grond zitten, die gedeelte onder het gras. Dat is vervelend voor spelers. is gevaarlijk ja, de... ook. Ja. Eh, dus wij, wij trekken ze, dat is de meest kostbare, maar wel de meest afdoende methode. Maar ik houd altijd natuurlijk wortel een stuk over die weer opnieuw uit gaan lopen. Ja. En, um, en er zit natuurlijk een enorm depot aan, aan bessen, gewoon in de grond, zaad in de grond, ja. wat dan weer gaat uitlopen En daar uh, kun je schapen, uh, je schapen laten zich zo gek maken, dat ze dus prunes lot, dat ze dan ja. gaan eten. Ja. Okay. En, en, en dus de hele nazorg van het zeg maar, verwijderen van die bestdragende struiken, ja. de hele nazorg daarvan, dat doe je met schapen. Hè. En dat doen wij dus met uh, een grote kunnen. 350 schapen ongeveer. Ja. En een herder uh, die er echt lol in heeft om uh, zeg maar, zich naar ons te voegen. Ja. En, en, en een paar goede honden. Want ja. die dingen die moeten dus overdag moeten ze echt goed worden en uh, ze moeten niet op het ver het komen, ze moeten niet op de green komen, maar ze moeten wel steeds in de nabijheid van de banen moeten ze natuurlijk ook aan de slag zijn. Ja, je wil die schapen niet op de green hebben neem ik aan. De, nee, nee, nee, dat uh, lijkt dat, niet zo geweldig. Dat, nee, vooral want als ze op een gegeven moment, dus even als ze dus door die honden als ze weer even verplaatst worden en, da, en dan, dan beginnen ze te En dan is er ook geen oude meer aan. Hè, dus uh, dan moet je echt goede honden hebben ja. die ze dus uh, goed in het geheel houden. Ja, en een goede herder en die dus ook als er spelers aankomen, het de spul dan weer even weghaalt. Dat mensen rustig kunnen slaan. Lopen die schapen het hele jaar daar? Op? Nee, nee, nee. nee. Wij de wij tijd tot tijd. Ja, wij we, hebben, we, hebben de we zijn in 2010 ermee begonnen. Dat was gewoon een experiment. Komt er wat van terecht? Werkt het of werkt het niet? En dan ging het om twee dingen. Dus aan de ene kant uh, opslag en lot, hè, dat opvreten. En aan de andere kant de vergassing. want uh, die scha Alleen op prunus kunnen ze niet. Daar gaan ze van dood. Ja, dus je kunt ze s'nachts prunus, prunus prunus laten vreten en dan moeten ze over dagvergrassing, nou dat is bij ons, dan moeten ze aanpakken om voldoende voedsel naar binnen te krijgen en om ook te compenseren datgene wat je aan Prunes niet kan gebruiken als je een schaap bent. Ja, ja. Dus dat is bij ons eigenlijk een ideale combinatie, maar het veronderstelt wel dat dus, dus dat ze heel nauwkeurig gehoed worden en volledig in de hand zijn, want als ze niet in de hand zijn dan kunnen er natuurlijk hele rare dingen gebeuren. Ja, ja, ja. Is gewoon zo. Maar wij hebben een hele enthousiaste herder ja. En die komt dus, dus we hebben een heel droog jaar gehad in 2010, 2011 ja. was natuurlijk, in juli was drijfnat en toen stond het gras natuurlijk veel hoger ja. dan we konden gebruiken en dan schapen we ook kunnen gebruiken. Nou ja, vanuit die twee zijn we nu op een schema gekomen dat ze 14 dagen in juli komen en dat we dan optioneel afhankelijk van de weersomstandigheden, dus hoe loopt het allemaal dat ze dan in september nog een keer terug kunnen komen okay. en, dus, en, dan, en, tussen, en de rest van de tijd van mei tot september. Uh, zitten ze in, in de Amsterdamse waterlijn. Ja. Werkt u samen met uh, Waternet, Zuid-Kennemeland enzovoort? De ja. Ja. Ja. ja. Er is een afstemming van... Want die, ja, die voor kudde reden. loopt waarschijnlijk ook bij Waternet op een gegeven moment. In de ja, dus hij, is, dus ja. hij, hij, hij loopt Daar nu... hij is hij van, van toch, de kudde? Nee, die, hij is, dat is gewoon de ingehuurde... Ze hebben een eigen kudde okay. en ze hebben een ingehuurde kudde. Okay. En de ingehuurde kudde is de kudde die ook bij ons... Of die, en die waar is komt wild. u oorspronkelijk vandaan? Appelschaar. Appelschaar? <laughs> een endloper. En ja, maar kun wel, dan kun je wel schaatsen nu. die komt, kun je daar schaatsen. Ja. Nou ja, op, op, op hoogkanaal ook, maar het mag niet. Nee. Nee. Maar nee, de appelschaaf, maar die, die hij heeft vijf of zes kuddes. En heeft dus een aantal ah, okay. herders, part-timers. Dus in de winter gaan die dingen gewoon wijen in. Hè, dus worden ze gewoon ergens ingeschaard. En in de zomerperiode heeft hij full-time herders die dat doen. Twee geloof ik. En hij heeft twee of drie part-timers. Ja. Die gaan dus naar de waterleiding op toe. Dus die kudde die bij ons komt, die gaat eerst naar de waterleiding. Begin juli doen we dan weer de oversteek bij de Rotonde. Ja. Dat is altijd een groot feest. Ja, ja, feest. Ja, dus dat ja. willen we dit jaar ook weer, want dat vindt mensen prachtig. Het is een ook verdoelbaar gezicht. Een heel ook. Zo. Ja, ook. Ja, ja, en die, dus dat, dat gebeurt weer. En dan blijven ze 14 dagen bij ons. En gaan ze natuurlijk ook een stuk boogkanaal pakken. Ja. Dan heeft u van tevoren met een hoop vrijwilligers al getrokken. De, de, de, de, hoe heet het, de planten getrokken en dan laat u dus schapen de nazorg doen. Nou, wij, doen wij, wij doen dus eigen greenkeepers in de in de winter. We hebben vrijwilligers die dus ook helpen takken ruimen en zo. Ja. En, want zeg maar prune moet dan moet je, dan moet, moet, moet je niet willen combineren met golven. Want als je pech nee, hebt nee, en nee. je weet nooit hoe vast zo'n ding zit. Ja. En als hij wel vast zit, dan heeft meteen een rug, dan hoef je smiddag niet meer nee, nee, dat en, op de baan te gaan. <laughs> werkt niet dus we hebben we hebben werken samen voor het trekken van die van die struiken of van die bomen zijn het eigenlijk eh, hebben we dezelfde club die bij waternetwerk Corvage en eh, dan doen onze greenkeepers die doen dus in de winterperiode een hele hoop dingen en eh, Takken ruimen en zo, want het komt de hele ja, spul ja, kwijt. Ja. Dat, dat, dat doen vrijwilligers van ons en dat wordt dan afgevoerd weer. Maar onze vrijwilligers doen dus geen mechanisch werk, die lopen niet met zaag rond of zo. Die doen gewoon, zeg maar, secundaire taken. Ja. Ja. Oké, okay. maar dan kom ik nog even terug uh, over op de, de kap. Ja, de, de kap. kap. Ja. Ja. Nou, vanuit de, de, dus om nog even terug te gaan in de historie, we hebben dus in de tweede helft van de jaren negentig is eigenlijk het bewustzijn gekomen, we, we, we moeten meer aan onze natuurbeheer doen. Ja, ja. Is, de, is dit boekje uit voortgevloeid? Voor, de, die, en fout voor, nou golf en country club. Ja. En eh, toen kwam op een gegeven moment, en in dezelfde periode was begon de Nederlandse golf Federatie de NGF. Eh, die, eh, in dan eh, ook dat Nederland deel zou gaan nemen in een internationaal programma van zeg maar eh, duurzaam natuurbeheer hè, dus, en, en milieuzorg ja. en eh, dus, daar kennen we ook meteen in meegegaan en eh, van daaruit hebben we eh, zeg maar toen Natura 2000 afkwam en vooral ook de Flora- en Fauna-Wet 2002 van toepassingwet, hebben wij gewoon eh, besloten om allereerst dus zeg maar een baanplan. Te maken, dat wil zeggen voor het technisch gedeelte. Ja. En in volgende om een natuurplan. Ja. Het dat, dat, ja, dus dat dat ziet er dan uh, zo uit: het is een managementplan uh, voor de, al datgene wat. Ja niet spel, spelgedeelte is en dat uh, Committed to Green, dat is dus eigenlijk het sluitstuk van, daar zitten dus eigenlijk alle maatregelen die we treffen om de, de baan uh, verstandig te beheren is hierin uh, uh, samengevat en uh, daar uh, dat, uh, dat zijn we voor gecertificeerd in 2010 dan moet je je ieder drie jaar opnieuw voor hercertificeren dus het is een voortschrijdend verhaal, datgene wat je voorgenomen hebt, dat moet je dan ook aan en tonen ja. Dat je dat inderdaad ook daar druk mee bent. En, en deze plannen, mag ik u wat vragen? Zijn die ook een beetje dat het. Um, we hebben natuurlijk nu de KLM Open niet meer gehad, die was naar Hilversum. Ja. Toch weer dat dat eigenlijk in Zandvoort blijft komen? Ja, dat, dat, dat hangt ermee samen. Um, uh, dus de, de, de, het heeft deels natuurlijk te maken met spelkwaliteit. Uh, de, zeg maar, de Kennedy heeft natuurlijk in de oorlogsperiode enorm op zijn donder gehad en dat is ja. begin jaren 60. toen was het klaar, maar bijvoorbeeld uh, zeg maar de veertiende uh, daar is toen eigenlijk een noodoplossing voor ge ge gezocht en gevonden om, want dan komt de muur, begint daar weer ja de muur loopt dwars door ons heen en dat hebben we dus van de Aarhols, hè, dus van de oostkant mm -hmm. naar de westkant hebben we dus die tankval ja, teekval en dan ging weer over in de muur. en De, de muur die is daar dus, die, die kwam zo'n beetje op bij de green van de, de, de 14e, begon niet weer. En op grond daarvan hebben ze gezegd, nou leggen we het een beetje naar. Maar in, het, in de oorspronkelijke opzet, hè, de kennenbastand van de kennen stand van de 28, daar lag la, la, bijvoorbeeld de Bacteas, die lagen. Ik, ik, bent u vertrouwd met, de, met onze baan? Nee. Ik ben naar de KLM open geweest. Ja, de nou laatste ja, keer. Daar was dus. Daar heb ik rondgewandeld. Ja. ja, goed zo. En... Ja, ik ben niet zo heel goed in golf. Nee. nee. Nou in ieder geval, daar, daar, daar willen we graag... op enig ogenblik willen we eigenlijk het oude... wat de afslagen van de 14e betreft... willen we dat graag weer in ere herstellen. Dan moet je natuurlijk geld vrij ja, want het kost een hoop geld. Ja. Maar er moeten ook wat bomen voor wijken. En dat is helemaal geen ramp, want er blijft er meer dan genoeg over. Ja. Um, en het, het wordt ook daar gewoon mooier landschappelijk. He, want zeg maar, het hele streven is toch om vooral uh, grijsduin te herstellen... en... Uh, nou ja, de, de knelpunten eruit te halen. Dus de aanvraag die we nu ingediend hebben, die, die, die behelst eigenlijk uh, dat we drie jaar, zeg maar, armslag hebben om iets te gaan doen. Dat is zeg maar in, in, in, alles moet bij ons in de winter gebeuren, zeg maar november tot half maart, en dan houdt het ook op wat kapvergunningen betreft ja. altijd en eh, we krijgen nu in 2013, krijgen het KLM open weer terug, en daar moet je ook weer allemaal dingen voor doen, dus in die wintermaanden dat is altijd, dat is altijd in elkaar geperst, teas vernieuwen wat doen aan de houtopslag eh, nou ja, allerlei werkzaamheden maar eh, dan, als je nu zo'n periode hebt van 14 dagen dat er niks kan gebeuren, en dan gooit alle, wordt alles weer overhoop gegooid ja, nou, als je dan moet dat is toch weer de natuur ja, gelukkig ja. wel. ja, dus, dus ja, moeder natuur die, die is bij ons welkom. ja, dat laat dat duidelijk zijn. wij um... We gaan nu even onderbreken. U kan denk ik uren doorpraten hierover. Nou, het is leuk om een ander facet van de kennis ja, te he? horen. Maar gezien de tijd moeten, moeten we het hierbij, laten. hierbij laten. We gaan nou, er zo uit. Dus. Ja, nou, ik hoop. Dat ik ik had eigenlijk nog de dikste. Ik heb een moord van de dikste prunestam die we tot we gaan, nu toe opgehaald hebben. Die had ik mee willen nemen, maar, dat maar op de radio plaat, ziet niemand. Het zie het, dat, hoor. Ging, <laughs> we gaan de redactie <laughs> vragen om ja. u nog eens een keer terug te vragen. Ik ja. vond het best heel interessant. Hartelijk ja. heel erg bedankt voor dank u voor de uitnodiging en voor dit andere. En heel facet. erg bedankt dat u. ...gekomen bent en voor uh, uw mooie verhalen. Ja. Goed. Tot dit uw dienst. Was, uh, goedemorgen Zandvoort van uh, 11 februari aan dit uh. Uh, programma. Werkte mee Yvonne Roosendaal en... we hebben nog... Uh, een... Misschien moeten we... Ja, gaan we eerst... Gaan we helemaal... Oh ja, we moeten er helemaal uit. We moeten er eruit. Ja, ja, ja Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen voor de redactie. Yvonne schonk ook de koffie. Roy Holderman had de regie en de techniek in handen. Presentatie... Uh, Hetty van Voorst en Don de Gredder en wij gaan eruit met Alan Parsons step by step.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 werkloosheid is nu hoger dan tijdens de vorige piek in februari 2010. Alleen onder jongeren is de werkloosheid nog steeds lager dan bijna twee jaar geleden... ...ondanks een toename in de afgelopen maand. Vergeleken met december is het aantal WW-uitkeringen in januari met 8% toegenomen. zitten nu bijna 300.000 mensen in de WW. PVV-leider Wilders zegt dat het CDA verdere hervormingen kan vergeten... ...als er niet bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Dat maakte Wilders duidelijk via Twitter... Volgende maand beginnen de onderhandelingen tussen coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV over mogelijke extra bezuinigingen. CDA voelt voor hervormingen op de woningmarkt, sociale zekerheid en de zorg, maar wil liever niet snijden in de hulp aan de ontwikkelingslanden. Wilders heeft al eerder gezegd dat er met de PVV niet valt te praten als er niet voor miljarden wordt gekort op ontwikkelingshulp.